Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vannacht zijn ruim 50 Nederlandse reizigers uit het Midden-Oosten aangekomen op Schiphol. Volgens buitenlandse zaken gaat het om Nederlanders uit Israël en in de westelijke jordaan -oever. Ze werden opgehaald in Egypte. Later vandaag staat er nog een repatriëringsvlucht gepland. Defensie bereidt zich ook voor om gestrande Nederlanders op te halen in het Midden-Oosten... uit gebieden waar gewone vliegtuigen niet komen. Volgens minister Berendsen van Buitenlandse Zaken komen 4 tot 5000 mensen in aanmerking voor repatriëring. De plannen van het kabinet om het vaderschapsverlof te versoberen kunnen leiden tot meer genderongelijkheid. Dat zeggen onderzoekers tegen de NOS. Het kabinet wil de verlofuitkering voor ouders met midden- en hoge inkomens fors verlagen. Doordat mannen meestal meer verdienen dan vrouwen, wordt het voor gezinnen dan aantrekkelijker als alleen de moeder verlof opneemt met gevolgen voor de rolverdeling thuis. Uit CBS-onderzoek blijkt dat ouders de zorg wel gelijk willen verdelen... maar in de praktijk gebeurt dat maar in 10% van de gezinnen. In een rivier in de buurt van Sleeuwijk in Zuid-Holland... zijn resten van een vermiste 16-jarige jongen gevonden. In het water werd deze week een schoen gevonden met daarin een voet. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het om Joran Krol gaat... die sinds 2023 wordt vermist... Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Omroep brabant schrijft dat een voorbijganger de voet per toeval vond. Bij werkzaamheden aan het spoor is vannacht bij Vught een werkterrein ontspoord. Daardoor rijden er vandaag de hele dag geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. Er worden bussen ingezet. De NS verwacht dat het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg morgen weer normaal is. Het weer in het hele land, behalve in Limburg, plaatselijke dichte mist. Verre eerst grijs, later meer zon, bij 9 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Tobak verdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt Geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Jazeker. Toebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. We zijn er weer. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Nou, bejaarde of vasthoudend. Uh, Werkvolgens Jezus. En de vraag uh, is ook altijd: Wat is die sfeer tot nu toe ja? hier zo. Wat vinden nou, we daarvan? Matig. Ja, oh, matig gezweer. Matig nou, gezweer. Maar we zijn we daard... wel gezellig. Ja, gaan we daar nog aan? Uh, aan ja, heftige dingen allemaal weer in de wereld. We dachten dat we alles een beetje onder controle. Ik hoorde wel net op het nieuws dat er uh, wel weer mensen uit Israël op het vlieghaven uh, uh, aankwamen vanochtend. Ik was even vol ontrust. Ik denk van, welke Israëliërs zijn dat? Dat is maar niet net aan jou is. Nee. Ik die bedoel, wil ik hier niet zien. Ik denk, uh, op, maar het waren mensen van de Westbank. Nou, die oh, sluiten we wel ja. in onze arm. Uh, in ons uh, hart. Echt wel. Nou goed. Verder nog op het nieuws. Dit, gisteravond... De hoofdstad van Libanon lag de hele nacht onder vuur en ook overdag waren er aanvallen. Afgelopen nacht voerde Israël daar de zwaarste aanvallen uit sinds het begin van het conflict vorige week. Israël zegt dat het vecht tegen Hezbollah, een belangrijke bondgenoot van Iran. Maar ook honderdduizenden Libanezen moeten vluchten voor het geweld. Het Rode Kruis vreest voor een humanitaire ramp. Er is al dagen een enorme stoet mensen onderweg. Eerst in het zuiden... En nu ook in Beirut. Ja, Iran is al misschien aan het slaan. Maar blijkbaar is dat Israël ook aan het doen. En wordt daar nog een beetje hulp uitgedeeld. En op hulp van de overheid kunnen Libanezen niet rekenen. Een land in puin en economische crisis. Dus zijn mensen hier op elkaar aangewezen. Ik denk dat er capacity in Lebanon is voor de regering om dit te doen. Dus NGO's, community kitchen en zelfs uh, like, individuele mensen... komen op de straat, koeken in hun huis, doen sandwiches. Ongelooflijk, ja. Dat is hun noodpakket. Uh, ja, Dat is uh, dat ze onderling allemaal regelen. Voor drie dat... dagen even. Die drie, drie dagen zijn er ruim voorbij. Ja, dus uh, dit oh. is bizar. En uh, ja. Ja, Het is een grote puinbak en, en Nederland is nog steeds bezig met... is dit allemaal wel volgens het internationale recht... Mag het eigenlijk wel? Hallo, steek je wat altijd een Zo, Daar moeten we nog even over praten. Uh, ja, is het eigenlijk... Of kunnen we helpen? Oh, wacht. Nee, maar we moeten eerst kijken... of het allemaal vol volgens het recht gaat. Vandaag ook nog uh, in uh, de krant... een column, uh, iemand die erover zei... ja, bezig met allerlei kanttekeningen en vraagstukken, maar misschien moeten we iets gaan doen. Misschien is dat ja, een oplossing. Ja, gauw hoer de hele tijd ja, houden? gauw hoer, daar word je soms niet heel veel wijs. Nee, goed, vijfde toestend op aangst. Wat is je afgelopen week zo bijgebleven? Nou ja, dit dus. Alleen hè, maar dat, oorlog, dat, oorlog, sorry, oorlog. Ja. Ja. ja, nee, wat ik wel heel leuk vond, dat ik, uh, ik uh, zit ook op LinkedIn. Ja. En uh, ik word dan af en toe uitgenodigd of ik misschien nog wil werken ergens fulltime. Dan oh. ik denk van, nou, oh. doe maar niet. Nee. Ik, uh, ik vind het wel een beetje goed. Maar uh, ook uh, dat ik dan zie dat... Uh, uh, onze raad van Zandvoort uh, iets besloten heeft over lunch op school. Maar daar hebben we het straks bij Zandvoort niet okay, over Oké, ik vond het wel, uh, ik werd er wel blij van. Oké, okay, nou, dat is hier gewoon weer mooi. Goed, straks onder andere Zandvoorts berichten natuurlijk. En hebben wij nog weer de geschiedenis in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Vandaag eh, 7 maart, alweer een nieuwe maand is aangebroken. Eerst maar even goud van oud. The Human Fear. To everyday, oh my. Some days are just here to try. Every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other. We turn. Are the thing that you do? 'Cause everything, everything, yeah, everything that you do keep me addicted to you. Het album van de Frans Ferdinands. En het heette uh, Night and Day The Human Fear. Dat was toen een hele grote cd die ze uitbrachten. Het is dus zaterdagmorgen hier op de Fijn dat ze op aanstaan. ZFM. En we kijken de krant in. En onder andere in het Royale Journaal. In het Telegraaf. Ik ben nooit zo van de Oranjes. Maar het is toch altijd wel leuk als je weer tegenkomt. omdat je denkt van, oké, okay, wat voor verhaal hebben ze nu weer bedacht? Blijkbaar is dus het dus, uh, deze week is het dus 60 jaar geleden... dat Klaus en Beatrix 1 getrouwd... Dat wist ja. ik niet. Dus 1965. Toen zijn ze getrouwd op 11 maart. En, in 1965. Uh, in 1965. Is 61 jaar geleden. En, je hebt gelijk, 61 jaar geleden. Ja, je leest het verleden, ik hoor het. Ja. Nou, ja. Je hebt gelijk, ik word 61 van dit jaar, je hebt helemaal gelijk. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, ja, heel veel kritiek. In het begin natuurlijk, dat die, uh, toen ze elkaar ontmoeten... en dat er foto's waren in die tuin, weet je, gemaakt. Stiekem foto's door die struiken heen werden werd, ze werd gespot. Uiteindelijk, uh, Klaus twijfelde heel erg of je wel met haar in het huwelijk wilde... want wat, kreeg, wat zou je allemaal over zich heen krijgen? dan nou, nou. was ook nog een Duitser... Jezus, ja, dat die is hij in de Weermacht, SS? waar heeft hij allemaal in gezeten? Nou, het bleek allemaal mee te vallen En uiteindelijk werd hij wel in het, uh, in het hart gesloten van de Nederlanders. Dat is wel mooi. En dan gooide natuurlijk op later leeftijd die stropdas nog eens af. Toen was hij helemaal, uh, werd hij helemaal gewaardeerd. Ja, het was zo. wel een huwelijk uit liefde volgens mij. Het was echt een huwelijk uit liefde. En er zitten ook foto's bij, bij dit bericht. Van, dat je denkt, van, oh ja, ze hebben best wel een mooie tijd gehad. Zeker op Drakenstein. Ja, dat zou je niet verwachten, zo'n naam ook meteen. Maar daar hebben ze een leuk gezinsleven gehad. En dat was allemaal nog voordat ze in 1980 natuurlijk... Zojuist! Weet je dat nog? Ja, Zojuist! Ja. <laughs> ja. wat? Wat, wat? Wat ze roept ze? Iedereen is aan het uh, demonstreren voor... Uh, geen woning, dan ook geen kroning. Nee, ja, dus... dat was toch wel um, even een beetje teleurstelling. Dus, uh, maar goed, dat ging over Beatrix en Klaus. Ja. Ja, goed, het, hij leeft helaas niet meer natuurlijk. Dus dat, ze kunnen het niet vieren. Nee, ja. dat is, uh, is wel jammer. Ja. Dus, ik kan wat, niet anders zeggen. En wat is jou zo al in te vinden? Ja, ik heb wel, ik heb wel allerlei nieuws, maar de computer heeft een beetje gestoord, hè? Ja, ik had ook al een probleem hier. Ja, ja, ja. Wat, uh, een beetje jammer. Maar uh, ik heb van, uh, wat er vandaag voor speciaal was dat... Uh, er uh, tientallen nachtvlinders in Nederland hebben een nieuwe naam gekregen. Want oh, voor een ja, vlinderdeskundige was het wenselijk. Ja. Omdat de heleboel namen niet strookten... met de werkelijke eigenschappen van de insecten. Ja, ja, ja. Dat dus hebben ze natuurlijk allemaal uh, gedaan... Uh, naar aanleiding van die vlindertellingen en dat soort dingen. We hebben die vlindertellingen, vogeltellingen. Wat ja. hebben we hebben nog meer hagedisseltellingen. Van alles. Ja. Maar de, de muurtastermot zit bijvoorbeeld helemaal niet op muren... maar op Anjer of oh. op Anjers. En gaan daarom voor het leven... Het dat als Anjerpalpmot. Oké, okay, oh ja, maak hem gewoon groter die naam. Maar hoezo palp Anjerpalpmot? En dit soort diverse soorten kustmotten hebben een andere naam gekregen omdat ze vooral in het binnenland leven. Ze zijn gewoon gemigreerd. Ja. Maar ja, wat voorheen bekend was als de zwart vier wordt zo doen het de zwartvlek. Oh, de zwartvlek muurpalpel, muurpalpmot. Hier, hoe groot is het beest? Ja, kijk. Een, een zwart zwartvlek vlekmuurpalpot. Maar ook de zwar Zwarte weidekokermot Kokermot heet voortaan... Uh, uh, want hij is nog nooit op de weide gezien. Dat wordt dan nu de Hondstraf Kokermot. Nou, fijn. <lacht> fijn nou ja, om dat te weten nou allemaal. Ja, er is dus een website en die heet dus uh, naturetoday.com. Ja. En daar kan je dus kan je zien welke namen uh, het nu zijn. En er staat er bij, ja, sommige namen zijn al even oud... en worden als verwarrend gezien. Ja, ik vind die andere namen zoals Anjer, vinden en zo... vind ik ook wel heel vaag. Ja, je hebt ook voor die dieren. Uh, ja, nou, in één keer weet ik ze gewoon niet zo welke dieren. Maar je hebt ook een verwarrende naam. Dat je denkt van echt, wat? Ja. Nou, ze hebben er in ieder geval nog iets aan toegevoegd. Hè? Het diertje is niet groter geworden, maar de naam is wel twee keer zo lang geworden. Dat is wel ja. zo. Nou, als het, dat, uh... ja als we dat. Het is wel een soort uh, promotie misschien dan voor de mot. Ja, zeker. De alleen. snapt nee, de... hij niet, want hij hebben een heel klein hoofdje. Ja. Dus uh, er zitten niet zo hersentjes in. Nee, die is er niet erg mee bezig. Dat De nee. mot die je toch graag het huis uit wil hebben. Want voordat je weet, zit er wel een gaatje in je nieuwe kleding. Ja. Dat vind je ook niet natuurlijk. Oké, okay, voor rustgevende muziek maar even deze morgen. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Dus dan voor is Danvoorspricht, die zit er alweer aan te komen. Maar eerst heeft een nieuwe plaat. De nieuwe single van de A academic Wigger It Out. Zoek het maar eens even uit. Dit is Toebak Leeft met Wilco en Jolande. Is the Is connections that you lack? If you're too tired to give what you take back? Weervolle muziek. Dat is ook wel nodig in deze wereld. Ja. de academic figure it out. Zo so goed wel ik in de zilver. Dat zijn de mensen in Libanon. Die moeten het gewoon maar zelf uitzoeken. De hulp is niet onderweg. Dat is niet staat hoe de regering. En erachteraan hadden Tell me why. Ja, het past bij elkaar gewoon natuurlijk hè. Velvet Twits komen uit Sydney. Ontstaan in 2018. 2019 kwam het EP'tje van Zuid. En nu hebben ze een nieuwe album uit. Het heet Glimmers Continued. En dit is er op de vinder... Met de vraag, die we allemaal afstellen, waarom gebeurt dit toch allemaal? Nou, dat is een mooie vraag, om daarmee bezig te houden Goed, het is de tele, we kijken de wereld in en een van de dingen die ons bezighouden is. Nou, nou <laughs> we hebben het net over dat wij bejaard zijn. Gelukkig hebben we nog geen scootmobielen in, uh, nee. en rollators. Ja, maar ja, dat gaat komen natuurlijk. En we hebben de stoeltjesliften boven, dus wij, wij komen, uh, komen nog in het programma. Het hier. gaat toch wel lukken, ja. ja. Yeah. Maar uh, er is in, uh, in Brabant, in Dongen, was een bejaarde vrouw... En die reed met haar scootmobiel door, door de deuren van de lift heen. En door de klap landde de vrouw met haar scootmobiel in de liftschacht. Oh. Dus uh, hey. ze, ze crashen dus tegen een dichte lift, liftdeur. Dus waarschijnlijk... Uh, wow, het gas. Okay. Maar echt helemaal door de liftdeuren in, ja. in de schacht en dan ja. bovenop en de lift. de brandweer lift. heeft haar uit de liftschacht gered. En de buurtbewoners en de politie hebben haar opgevangen. En wonder boven wonder is ze niet gewond. Nee. Maar uh, ja, volgens hen reed, reed hij zich gewoon uh, vast... En, Heel apart. Okay, uiteindelijk, de, hey, hoe, hoe, hoe diep is ze gevallen dan? Vraag ik me altijd af. Ja, nou niet, niet heel erg. Want wonder boven wonder heeft, uh, is de, de scootmobiel vast komen te zitten. Oh. Dus okay. of, of de lift was dan niet zo ver naar beneden. Maar ik vind het wel spectaculair. Was je stapel daar nog ergens in de buurt om haar te redden? Ja, precies. Ja? En die is de, gewoon nog even de, de zelfdenkende lift. Ja. Even dood, want nou, dat, was ook, dat was toch ook een uit. film die heel spannend was. ja he? Zeker, kwaliteit en ook een heel low budget natuurlijk. Nou, als we het toch over, over de AI hebben... want dit is de AI natuurlijk. die net allerlei beslissingen waar wij soms niet mee eens zijn. maar De AI denkt dat het best voor ons is. Het schijnt ook in de auto's te zijn van tegenwoordig. De nieuwe veiligheidssystemen in de auto... daar komen over de vraagtekens bij gezet. En In de Telegraaf is te lezen dat, uh, ja, dat kennis daarnaar gekeken hebben. En is het altijd wel goed wat deze AI in de auto voor jou beslist? Ja. Bijvoorbeeld ze onder andere, ze verbranden ze in Duitsland twee tieners in een auto... omdat hulpverleners niet de verzonken deur grepen, konden grijpen... waardoor ze de deuren open konden forceren. Je kon ze niet vinden. Want nee, Soms heb je van die het, auto's. het is natuurlijk hartstikke mooi. Die dingen schieten erin als je gaat rijden. Dan heb je minder weerstand, minder benzine en dat ja, soort dingen ja, allemaal. Ja, ja. Maar uiteindelijk, ja, in deze situaties kan je ze dus niet pakken... en kan je de boel niet openmaken. En wij hebben ook wij hebben een Clio en de achterdeuren... Dan denken ook mensen, van, er, is, er, er zitten geen grepen en die ja? zitten dan bovenin. Ja. Die oh, ja, zijn een beetje verzonken en dan ja, je ook verrader, maar het weten. Dan. Maar goed, die kan je nog wel vinden. En uiteindelijk gaat het ook over de, de zogenaamde lane uh, assist. Is, heeft de schuld gekregen. Het systeem moet voorkomen dat auto's de rijbaan uh, verlaten. Uh, ja, zonder dat het uh, misschien moet. En uh, nou ja, goed, hierdoor kan juist een frontale botsing weer ontstaan. Dus er wordt naar gekeken. En het wordt steeds groter probleem om dingen uit te zetten. Elke keer als je de auto weer opnieuw aanzet... moet je hem dus weer heel veel dingen... Oh, die wil ik uit, die wil ik uit, die wil ik ja. uit. En nou, okay, dan gaan we rijden. Oh, die ben ik nog vergeten. Nou, ja, auto weer uit, weer aan, nou weer. En, ja, het moet allemaal veiliger. Maar uiteindelijk, ja... Het schijnt ja. zelfs zo te zijn dat als jij uh, uh, op je radio kijkt... Ja? dat hij checkt waar jouw pupillen heen kijken. Oh. En ook als jij dus achteruit kijkt... Uh, als je in wil halen, weet je wel... Ja. En dat je kijkt over je schouder, dan gaat hij ook op piepen. Oké. Okay. Want die heeft je oog niet op de weg. <laughs> ja, ja. Dus hoe, hoe dat dan is met mensen die kinderen achterin hebben. Die zitten te zaniken. Ja. Ze zeggen, nou, je komt nou. En, in en, principe, dat... en die piept erbij. Dat de voorstek, echt heel veel stress. <laughs> daar word je helemaal gek van. ja. Ja, het is eigenlijk te armoedig voor worden dat je zelf moet rijden. Want je doet het nooit goed. En, nee. en ik vind het nog steeds een kat-en-muisspel dat de politie langs de kant van de weg gaat staan dan. En die gaat kijken of jou zo op een afstand inschatten. Zit hij nou wel op de weg te kijken of zit hij op zijn mobiel? En dan gaan ze allemaal speciale camera's. Terwijl ze als ze gewoon één keer in het jaar bij de keuring je auto uitlezen. kunnen ze alle data gewoon zo ja. door de computer heen halen. En zeggen we: nee, toen was je niet opletten. Toen, toen en toen. En daar komt toch een naheffing. Ja, ik zou ook wel eens kunnen je hebt dan van die kastjes, hè, die, die worden gebruikt dan, uh, als je naar een uh, parkeerplaats gaat... en als yeah. dus, je uh, over, over die snelweg in uh, Frankrijk rijdt, hè, Le route du Soleil. Maar uh, het is ook zo van, straks uh, is het, uh, je rijdt te hard onder al die stoplichten door. Dus dan krijg je gewoon, uh, die zijn, hij is gekoppeld aan je bankrekening. Yeah, yeah. Dus dan kom je aan op je plek van bestemming is en dan is gewoon je geld weg. Je want vrouwens. je hebt Houd alle keren te hard gereden. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, het is net de aangekans met je energierekening. En er wordt een inschatting gemaakt... hoeveel trainings bij jij je euh, hebt gemaakt. Oh. En dan denk je van, oké, okay, gelukkig. Ik heb een buffertje, ik kan er een paar maken. En uiteindelijk, het eind van het jaar... oh, ik heb me toch redelijk gedragen. Ik krijg wat terugstortingen nog. Oh, dat is wel weer fijn. Ja, dus dat ze zo gaan inschatten. Nou. Want ik bedoel, er moet toch geld binnengeharkt worden... Uh, dus op die manier is het een aardig idee. Weet je wel. Ja. Dus, nou ja, we uh... moesten toch ook die vrijheidsbelasting betalen? Dan doen ze ja. dat daarmee. Daar heb ik niet zoveel over gehad. Nee. Over gehoord. Nee. Uh, die box en al dat vastgoed uh, wat je hebt. Dat moet ook allemaal oh. over. Jongens, ja, er moet ja, oorlog worden. En, en dan hebben we ook nog over alle mensen... die straks dus uh, asiel ook extra aankomen vragen. Ja. Maar let op mensen, ze komen waarschijnlijk niet allemaal naar Nederland. Nee. Dus uh, oh. ik denk zeker... Uh, nou ja, de, de landen rond de Middellandse Zee... die gaan er wel last van krijgen, denk ik. Ja, dat is het makkelijkste. Met ja. een bootje naartoe, hoewel... Maar, maar ik hoor. vind het wel apart ook... dat er eigenlijk nog geen uh, Palestijnse trek van vluchtelingen is. Ja. Die zijn allemaal weer een beetje naar boven gegaan. Ook naar Libanon en zo, denk ik. Ik nou, denk ik waar denk, ze allemaal heen zijn, dat weet jouw... Uh, echte Palestijnen, die houden vol, hè. De echte ja. Palestijnen, die bezitten hun land. gewoon. Die zeggen, ja, laat me niet Zo De muren, dat ga ik echt niet doen. Bent uit België... Kids with Buns. Is there a new single out. It's Blind? What all So, do, had to I had burst the bubble. wanted to believe, I really to believe. Shorter, you're quick to lose your temper, the years before you loved me, slipping from my hands. We got good at this even, like we actually believed it. We dragged it through the winter, till nothing felt I like home. Ja, sommige beentjes weten ook niet waar ze vandaan komen. En we gaan je Google het zeggen: Ja, België, je hij Ze komen ook uit België weer. Nou goed, geinige muziek van uh, Kids with Buns. En het is een Belgisch duo van uh, Maria van Uytefunk en Amber Biddington. En uh, ze worden ja, onbeschreven als indie-folk. En uh, hun single, uh, kijk hoor, het, het, het, uh, 1712, die werd namelijk uh, uh, gelanceerd. Uh, wat gelinkt werd aan een soort hulplijn. Dus, uh, nou goed, ze zijn goed bezig. Hoor. Dat is wel weer grappig. Wat zijn buns? Kids with buns? Ja, ja. Weet ik eigenlijk ook niet. Pietje Koeken. Nee. Gaan we naar Bunch. het ja. Nou ja, Het volgens een soort hulpplein zijn. Zagen. Dus het zal wel iets daarmee even samenhangen. Oh. Ik. Goed, ze hebben er een beetje uit. En dat is dit op te vinden. Blind, blind heet het. Goed. Nou, Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er in Zandvoort allemaal speelt. Het gaat over de verkiezingskrant. Die naast de gewone uh, Zandvoortse krant op de mat is gevallen. Acht politieke partijen leggen uit wat ze allemaal, waar ze allemaal voor staan. En uh, 18 maart is er van 7 tot uh, 9... Is, uh, is, is daar, kan je daar praten? Uh, waar is dat? Zullen we even kijken? Het Raathuisplein? 18 maart. Dat is de dag van de verkiezingen zelf toch? Oh, dat is, klopt. Ja, dat is de verkiezen ik zelf. Ik zit erbij 7... Oh, dan kan je uh, stemmen voor 7 tot 9. Kan je stemmen. Ja, 7 uur ja, ochtends tot 9 uur s'avonds, hè? Ja. Dus niet ochtends tot 9 Tijd dringend nee, Twee niet. uurtjes? Nee, echt een hele lange tijd. Ja. En uh, goed, in die Zandvoorskrant, of in die uh, uh, Verkissingskrant, ja. is er ook nog de, een stemrecht te bekijken van 1826. Het jaar dat het allemaal uh, ontwikkeld werd naar een badplaats. Dus het is ook allemaal wel leuk om te lezen. En, uh, nou ja, goed. Het, uh, hij wordt verspreid, ook die krant. Uh, als je een nee-nee sticker op je, op je briefbus hebt staan, dan mag je ook niet stemmen. Dat is klaar dan. Nee, zondag, weekend, dan mag je wel stemmen. Dan kan je zelf de dus stem... Uh, krant ophalen bij het raadhuis... onder andere. Het zijn wat exemplaren wel verder Maar goed. Ze uh, um, ja, hoop te doen ook in Zandvoort... over de herinrichting van uh, Badhuisplein... de boulevards, de veiligheid... de ver verduurzaming... in Zandvoort. Dus het is echt wel belangrijk... dat je iets gaat doen. Dus kijk even op de website... bijvoorbeeld uh, zandvoortkiest.nl om uh, jezelf in te vullen... dat je denkt van welke partij moet ik hebben... Wie uh, is voor mij het beste eigenlijk? Dus daar moet je zelf even in verdiepen, want dat is echt belangrijk. Dat ja, heeft ik niks heb ik nog niet te maken gehoord met van de een... landelijke politiek ook. Hè? Ik heb ook nog niks gehoord van een stemwijzer of zo, of die er nu is. Ik ja, ga er zo over naar kijken. Nou ja, Sansvoortkies.nl, ja, daar zou je wel iets op kunnen pikken. Zou er een stemwijzer bij je staan? Of leuk? Ja, ik hoorde vandaag uh, gisteren iemand over die zegt. Ja, ja, die politiek heb je helemaal niks aan, Ik ga ook allemaal niet uh, stemmen. Kijk, maar wat gemeenteverkiezing is wat anders dan de landelijke? Ja, nee, je kan ook wel iemand uh, kiezen die heel bevlogen is. Ja. Weet je wel, als je denkt van nou daar hebben we wat aan, die. Uh, ...zorgt voor ons, voor ja. het vader van het volk. En oh. ik bedoel, ja, dan kan je ook dat die asielcentrum tegenhouden, toch? Dat wil je toch? Ja, ik zag ik al aan ja. jou. Ja. Ja. Ja. Er is een uitnodiging van de gemeente Zandvoort... ...en die is zo van, kom jij met ons vieren... ...dat de Gerkenstraat weer open is? Dat is hier om de hoek. Daar heb jij misschien ook al een beetje last van gehad... ...want dan moet je nu via de duinen. Maar uh, de werkzaamheden die zijn afgerond. De straat is weer helemaal open. En de komende tijd zijn er alleen nog wat afrondende werkzaamheden. En de gemeente wil dat graag met jou vieren. Jawel. De werkzaamheden hebben overlast veroorzaakt. Was niet altijd makkelijk. En uh, dus aanstaande dinsdag, 10 maart, kom naar het tankstation van de Shell. Aan het einde van de, van de Gerkenstraat. En tussen 4 en 5 nee, staat daar koffie klaar en wat lekkers. Koffie. Het is wel weer heel erg uh, ah. heel netjes, hè, stel je voor dat, uh, dat we een wijntje nemen. Ja, ik zei, ik zei... Maar, uh, de gemeente hoop je daar te zien. Dus uh, waarschijnlijk uh, hebben ze misschien uh, van die gebakjes gemaakt met. Uh, met de straat erop of zo, fotootjes of zo. Ja, leuk. Ja, het is aan puinbak daar momenteel, ja. Dat is wel een beetje rommelig daar. Nou, nu, nu niet meer. Ik denk dat je nu... Je is het echt uh, helemaal klaar, niet? want vorige week was het nog een beetje rommelig. Nou, ja. uh, stop, ik, nou naar een het zon. Nou, ik zou niet te lang wachten want voor die prijs. Ik zou eerder heen gaan als ik jou was. Nou. Dumpele, du, een dubbele domper voor het genoveerde kerkje De Krocht. Ja, is natuurlijk met groot uh, Bravoer is hij op... 14 februari geopend, de Valentijnsdag. Het was echt een Valentijns cadeautje. Echt mooi, ook gewoon helemaal opgeknapt. Echt een, van een oud gebouw naar echt iets eigentijds gewoon. Uh, maar het maffies hebben nu uh, toch wel uh, geconfronteerd, uh, zijn geconfronteerd met een rekening. Een extra rekening. 600.000 euro extra kosten. Een flinke budgetoverschrijding. En dan zijn er buiten dat nog problemen met de geluidsoverdracht van... Uh, dus de, de krocht naar de Sint-Agatha-kerk. En de pastorie komt toch wat, gel uh, wat geluid binnen. En daar, daar moeten ze nog iets aan doen. Dus daar moet ook nog weer extra geld voor worden vrijgemaakt. En deze uh, architect die dit allemaal heeft gemaakt, die heeft waarschijnlijk niet helemaal goed opgelet met het ontwerp hiervan. Hij komt bij de Monumentenzorg, geloof ik, ergens ook nog ergens tevoorschijn. Dat hij wil uitleggen wat voor mooie dingen allemaal heeft gemaakt. Dit is wel een domper, vind ik zelf. Maar ja, hebben we het al over Laten we het hebben over die. Klokken die hard luiden op zondagochtend. Ja, dat snap ik wel Maar dit is speciaal ingericht om hier <laughs> allerlei festiviteiten ja, te gaan maar, doen. Maar optreden. Wat, uh, applaus ja. en zo, dat zou je niet horen. Ik denk dat uh, zeker de gewoon... Uh, ja, de bassen moeten ja. gewoon minder. Contact, er waren geluid. natuurlijk wat feestjes. Je uh, uh, had het uh, Beatle optreden, weet je wel, van ja? uh, de rooftop. Ja. En dat, dat was natuurlijk wel uh, lawaai. Nou ja. Voor de rest uh, is het allemaal zoals het toneel en een zangkoor wat repeteert. Nou, dat valt allemaal wel mee, denk ik toch? Oh, het maar ja. kan wel irritatie blijken hoor. Die ja, denk je. Een oh. vals zingend koor is nou niet echt iets prettigs. Maar goed, ze zitten te denken aan een kort geding. Ja, de, par nee, de parochie. Dus, ja. Ze, zitten, ze denken aan een kort geding tegen de krocht. Dus nu willen ze daar toch wel even gaan praten met de gemeente erbij. om te kijken of ze dit kunnen oplossen. Dat ze daar toch weer extra het materiaal over tegen de wond aan spijkeren. Ja, laat ze dat maar doen. Ja. Uh, afgelopen donderdagmiddag kreeg Wethouder Laskeré Kree de allereerste ticket voor Festival Vloed 2026. En het is uh, uitgegeven door Annemarie Goedvolk, de directeur van Luster. En daarin werd het programma gepresenteerd. En het is wel leuk, het is, want tijdens hemelvaart van 14 tot en met 16 mei is Sandwarts het decor. Er worden lokale verhalen verteld. ...naar kunst, muziek, theater en dans... ...op iconische plekken in het dorp... ...en midden in de Zandvoortse Duinen. En overdag uh, ga je of op de fiets... ...of wandelschoenen aandoen, et cetera. En het ziet er allemaal heel leuk uit. En uh, het leuke is ook wat, wat ik ook zag... ...van ze zoeken ook vrijwilligers. Ik had zo van, oh, het is misschien best leuk om een avond te helpen. En dan, dan ga je met mensen en loop je langs de verschillende locaties. En ondertussen kijk je ook gewoon naar de leuke dingen die er zijn. Ja. Dus doe wat, je, doe, je, doe wat voor je dorp. En uh, krijg dan ook wat mee, weet je wel. Het is gewoon leuk om te zien... Goed. Nou, Goed. Een ander bericht is dat ja, de brand is massaal uitgerukt van een duinbrand in het duingebied langs de zeeweg. Overveende was daar. De, in de maandagmiddag kregen ze daar een melding. Naar nou, maandagavond eigenlijk meer, het is half zeven. De hulpdiensten gingen daartoe, werd groot ingezet. En het was een gebied van 100 bij 60 meter wat branden. En het was snel onder controle, maar we zijn toch uren bezig geweest om dat ja, een beetje goed onder controle te krijgen. Want het kan toch onder de grond nog verder ja, gaan. Het is hè? ook hartstikke droog op het moment. Hè? Ja, het kan toch onder de grond kan het, uh, nog branden. En nou ja, dan kan het in één keer weer naar, voren, naar, naar boven komen. Dus daar moeten ze wel iets voor waakzaam ja, uh, zijn. Goed, nou, tot zover de Handwoordse berichten we gaat het programma veel meer wat er allemaal speelt. Eerst maar even een lekker plaatje bij toebakkeling in de zaterdagmorgen. Ja, Jennifer. Bijzonder plaat van gesteld. Raw Data viel was van Everything Everything. De hele dolle met het hoge stemmetje de week. Ik kan het wel weer alweer. Dus weer. De ook de Radio Ventus aan. staan. We kijken nog even in de krant onder andere op de Telegraaf. Een stuk te lezen over nooit te oud voor rokjesdag. Ja, de eerste zonnige lente weer was weer aankomen afgelopen week natuurlijk. En Ja, moet je dan dat korte rokje alweer tevoorschijn halen? Of moet je hem in de kast laten hangen als vijftiger? Nou, dat is even de vraag. Ben je daar misschien toch even te oud voor? En kan je ook nog dansen? En als je boven de vijftig bent ben je nog van niet? ...lange blonde haren gaan dragen. Oh, dat, ja. je, dat je als man zijnde er voorbij rijdt... ...je ziet er zo van achter en je denkt, nou, wow, dat is een lekker wijf. Van en draai. achter een lyceum. En dan draai je naar en dan denk je... Ah, ...die was echt heel erg oud. Ja, dat kan gebeuren. Mag het toch allemaal nog wel? Of moet zo'n oud, oude vrouw, oudere vrouw zich aanpassen aan de norm en gewoon kort haar? Geen uh, korte rokjes dragen? Nou. Tegen, ja, en tuinbroek ja tuinbroek <laughs> Judith Osborne is kunstenaar, rest <laughs> die kennen wel ze maakt onder andere schilderijen, ze heeft ook wel muziek gemaakt dacht ik, maar ik die zegt gewoon je moet gewoon jezelf zijn als je er goed bij voelt, moet je dat ook gewoon gaan doen ja Jazeker, dat kan. Ik, moet ik het wel vind zeggen. het wel hip dan. Ik, ik ken inderdaad ook een dame in het dorp. Ja? Ik denk, die is nu vrijwilliger in het Stamford Museum. Ja. En die, die liep dan ook in die uh, korte spijkerrokjes met zijn spijkerjakje erop, weet je. Oh, ja. En ja. ik vond het wel heel, heel kek maar Ze had wel kort haar, maar een beetje punky. Oh ja, dat weet ik nog wel. Jazeker, ja, ja, ik heb hem een paar gezien. Nee ja, het is, ik, ik, ik doe natuurlijk ook elke week ik doe ook salsa. En dan komen soms wel eens vrouwen dat je denkt... Ja, nou, dit is even net even te goedkoop, weet je wel. Ja, ook zo'n legging, weet je Als je... ...ouder ben. Je merkt ook om je heen... ...dat de dames van een zekere leeftijd... ...dat die ook wat voller zijn. En zo. Ja, ja. En er was ook een receptie... ...en ik liet mijn collega's foto's zien... Maar zo, die is dicht geworden. Dat zijn allemaal mensen die zijn met pensioen. Yeah. Ja, die bewegen minder daardoor. En ja. die, die denken ook: van nou ja, kan mij het schelen, weet je wel. Ja, wat is dat weer voor instelling? Ja. Kijk, dan moet je wel, als je echt een groot trokje wil dragen, moet het misschien een pandsoort. Ja, maar maken. om je heen gaan er genoeg. En dan denk je ook: van oh, nou, krijgen we dat ik, weer. Ik, ik, uh, <laughs> We moeten het leven vieren. We nemen nog lekker een tompoes. Jawel ja, zo, stop gewoon weer wat in je mond. Oh, je kan ook gewoon lekker gaan dansen. Dan dan zit het meteen ja, vanaf. Dat is een goed idee. Nou, goed, ja, ja ik, ik moet zeggen, ja, soms dan, hè, word je wel ontzettend afgeleid aan een vrouw die zo'n, Je hebt zo'n kontenbroek, hè, noem je dat? Zo'n lekking met, met de eh, bij je, je, je bilnaar. Het of ja, zo. Ja, nou, zo'n hebben ze speciaal eh, een soort dingetje ingemaakt. waardoor je dus een mooiere beelafscheiding maakt. En dan lijkt het net of alle konten gewoon mooi zijn. En dan ben je daar aan het dansen. En ik als man zei, dan moet je natuurlijk ook elke keer een nieuwe figuur bedenken. Want dan zit je elke keer in dezelfde figuur. Dat is saai. Ik wil er toch een stuk of dertig figuren aanbieden aan zo'n vrouw. En dan komt er zo'n vrouw voorbij <laughs> dansen met van die hele mooie billen. Fuck, ga weg. <laughs> Allemaal afleiding. <laughs> afleiding. Ja. Maar goed, je moet het zelf weten hoor, ik vind het altijd wel leuk om te zien. Maar het is soms wel Ja, je mag, maar je mag er alleen maar naar kijken en ja. aankomen niet. Ja, nee. Dan, ja, nee. Niet? Nou ja, precies net erboven mag je, mag je aanraken. Noemen ze eye candy. Ja, ja, die mag een klein beetje zo die... oh, Geef er even een setje dat ze over die andere kant op draait. Dat is ja, een tikje dat ze een beetje trillen. Oeh, oeh. Ja. <laughs> nou, zijn we klaar met de billen? Ja, we zijn klaar Toen met de billen. gaat het altijd over neuken, maar nu heb je het steeds over billen. En ja, en, ja, ja goed, Over dansen. Op, dan op afstand kan je genieten nog, hè. Ja, nou, zeker, wat uh, Chinese wetenschappers geven tomaat? Een popcornsmaak. Nou ja, toch even normaal. Dus via genetische manipulatie hebben ze de, de Chinezen dat gedaan. Ja. Dus de uh, tomaten hebben nu de geur en de smaak van geboterde popcorn. Is er dus wel popcorn waar je dan niet dik van wordt hè. Want tomaten zijn natuurlijk best wel heel wadig en slank. Yeah. Ik eet het veel, moet ik eerlijk zeggen. Yeah. Maar ze gebruiken de, de techniek... ...die heet CRISPR-Cas-9. CRISPR ja, je ja. ja, ja, ja, zegt, denk je, oh ja, die ken ik. Ja, die ken ik, uh, CRISPR-Cas. Nou, dat denk is heel bekend. Ja, is gemanipuleerd uh, voedsel. Daar gaan ze er allerlei dingen aan doen. En, uh, waardoor het bijvoorbeeld minder snel bederft... ...of dat het uh, mooier rood is. Of, uh, met CRISPR-Cas kunnen ze hele uh, ja, bijzondere dingen doen. Ja, er zijn twee genen... ...die het aroma dus onderdrukken... Ja. ...van het tomaat zelf uitgeschakeld... ...en daarna daar krijg je die geur. Dus die doet denken aan... Maar het lijkt me ook toch niet zo lekker van... Uh, ik, ik hou ervan om een eitje te bakken en een tomaatje eroverheen te yeah. leggen. En een uh, peperzout, lekker. Gewoon brood. Maar dat het dan uh, naar popcorn smaakt, dat vind ik dan weer wat minder. Net als de marsepijn. Dat ziet eruit als, als een appel en een scherm in de hand. Ja. Oh, marsepijn! Oh, maar... Ja, nu vind ik het lekker. Maar nu, uh, nu over marsepijn gesproken... Yeah. Ken je die, die afgrijzelijke filmpjes, dat mensen dan hebben dan een, een kat yeah? en dan hebben ze dus een taart laten maken ja. die heel erg op die kat lijkt ja, en dan gaan ze die ta taart aansnijden. Die katten die zijn helemaal ontzet, ja, ja, ja, ja. ik denk nou, dat is toch kwelling, dat is toch marteling. <laughs> ja. ja, een kat katkwelling, ja zeker, dat kan, kan wel. Ja kan maar wel. nog katkwellen. even, dan krijgt ja, ja. een kind voor zijn verjaardag ook zo'n taart ja. en die lijkt dan op hem ja, dan en dan, wordt dan die gaan hier... we dan even dat oogje opeten en zo. Ja, gewoon lekker uit uiteraard. Ja. Oh. Ja, goed, nou, ik weet het zelf van die filmpjes ja. die uh, overal verschijnen. Goed, goud van op de zender, maar weer wel net al een oud plaatje van uh, de Everything, Everything Band. En nu maar weer even de Falls. We maken tegenwoordig ook poppieren muziek. Dit is nog, uh, oh, dit is nog wel mijn scherp randje: Lose my number. Ja, John van de Vals kan nog eens variëren van hele zielige plaatjes... tot echt uh, redelijk verontrustende teksten. Een van die platen was onder andere When I See a Man, I See a Liar. To toch redelijk teleurgesteld in de mensheid, denk ik dan, is zijn teksten mooi te vinden. The Vals, dus lose My Number. Goed, is is Toepak de Radio. We kijken nog even in de, in de krant, onder andere De Telegraaf. En dat gaat er over de Universiteit van Maastricht... En uh, Rianne Letscher, die is natuurlijk uh, zeg maar de informateur geweest voor het kabinet... die heeft daar de leiding gehad. En in de Maastricht uh, Universiteit hebben ze heel veel pro-palestijnse uh, pro clubs... Hebben ze. Die dan pro protesteren. En ze willen geen verbinding meer met Israël. En geleden was daar nog wel een uh, pro israëlische activiste... Uh, Rowan Osman uitgenodigd om daar te spreken. Die werd zo tegengewerkt... dat ze uiteindelijk maar besloten haar niet uh, te laten uh, sp te spreken. Dus dat kon niet. Uh, nu vindt dus uh, de Joodse gemeenschap... dat daar heel veel antisemitisme huist. En dat flink moet worden aangepakt. Er is heel veel... Uh, uh, ruimte voor de Palestijnse zaak... maar weinig voor de Israëlische zaak. Oh, ja. nou, ik spreek. weet ook niet dat ze nu vrienden maken op dit moment. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs> Het is, momenteel is uh, ja... de Palestijnen lijden le volgens mij wel een beetje. Goed, dit zijn een natuurlijk beetje, allemaal hè? wel... Uh, Joodse mensen hier in Nederland. Ja, die staan misschien wat meer uh, met afstand naar te kijken. Maar goed, er wordt nog steeds... Uh, ja, er wordt een onderzoek gepleegd. Onder andere... Toby uh, Toby, nee Tovik Tibi heeft natuurlijk ook wel eens uitlating gedaan. Dat zou er ook antisemitisme zijn... Hij heeft ooit wel eens gezegd van, ja, de Palestijnse kwestie begint niet alleen bij 7 oktober. Hè? Het ging wel veel verder terug. Nou ja, ik, pas geleden maakte ik ook eens een opmerking dat ik eigenlijk ook wel tegen de Joodse staat ben. Maar ik ben tegen elke soort staat, Koerdische staat, eh, Israëlische, noem het allemaal op, weet je wel. De Koerden, de, hoe noem je dat nou? Koerdische staat, die hebt verschillende soorten. Een groepering die allemaal een speciale staat wil hebben. Vind ik niet. Nee, nee. geen speciale staat meer. Dus dan ben je ook meteen antisemitisch. We zijn gewoon allemaal aardebewoners. En voor de rest moeten we gewoon elkaar gewoon, de ruimte gunnen. Gewoon samenleven. Maar goed, je hebt ook onderzoek naar gedaan. in die Maastrichtse uh, Universiteit. Uh, hoe daarmee omgegaan moet worden. Want dat is dan niet zo makkelijk, blijkbaar. Dus, jij ja. iets Ja, we, hadden het, we uh... hadden het net over uh, dat die tomaten met popcornsmaak smaak uh, ja, ja, ja, ja, geur ja. zijn gekomen. Ja. En dan krijg ik gelijk weer een doorlink dat popcorngeur slecht schijnt te zijn voor je longen. Ja. Dus niet alleen het inhaleren van sigarettenrook is slecht... maar ook het opsnuiven van die heerlijke geur van verse popcorn uh, blijft, blijkt potentieel gevaarlijk. Want er was een patiënt in de Verenigde Staten die had al echt heel lang ademhalingsmoeilijkheden... En na vele onderzoeken bedacht de dokter, wat lijkt wel heel erg op die van sommige arbeiders in popcornfabrieken. Het lijkt wel, toch wel heerlijk om daar te werken, want het ruikt altijd lekker. Oh, je ruikt het een gegeven moment niet meer, denk ik. Nee, je. maar toen de arts dus vroeg of hij popcorn ha had, of hij het lekker vond, bleek hij dus twee zakken magnetronpopcorn per dag te verorberen. Oh. Dat zijn die kleine dingetjes, en die, die worden dan zo'n bak met popcorn. Ja. ja. En uh, hij had er gewoont om na het poppen in de magnetron eerst even flink die verse oh. geur op te snijven. Oh, wat lekker. Maar die geur die komt dus van die chemische stof, dat is diacetyl. Die wordt in de fabriek toegevoegd uh, om de, voor, voor de heerlijke, vette maken. Het is gewoon alleen maar een lucht, hè? Je doen, yeah, yeah. doen er helemaal niet zoveel boter in. Maar de damp die dan van, de, de, de, van die verhitte diacetyl afkomt... dat kan dus longweefsel aantasten. Vervolgens heeft die man dus een uh, half jaar geen popcorn gegeten. En toen ging het al een stuk beter met hem. Kijk. Maar ja, in tegenstelling tot de arbeiders die dus in die popcornfabrieken werken... Want veel hebben echt longklachten. En er zijn zelfs al wat sterfgevallen. Maar heb je dan toch op die gegeven moment meer afzuiging dan? Grotere afzuiging? Ja, ja die neus dat is ook allemaal afzuiging. Ja. Ja, ja nee, ik <grijg> bedoel ja. Dat, ik... Ja, maar ja, je denkt toch niet dat dat gevaarlijk is, die lucht, hè? Nou, je vraagt je wel meer af natuurlijk. Als je ergens staat, je wat die luchtgeur die nu momenteel in het huis hangt. Waar komt die vandaan? Ja, maar die geur van die cacao fabrieken. Of ja? de geur als jij... Uh, ik heb zorgens wel eens... Uh, ik klag op het werk en een klacht ingediend, want er was een hele rare geur in de stad. Maar achteraf bleek dat dus dat ze aan het brouwen waren in de Jopenkerk. Ah. Dat is dat hop, weet je? Dat is ook. Ja, zo. Ja, ja. Maar ja, wat heeft dat voor effect als je dat heel veel inademt? Uh, ja, ja, ja, ja. Dat is ja. een soort fijnstofachtig iets, dus uh, ja. Hmm. Ja. Vroeger dat je dat kan niks gebeuren, maar tegenwoordig weet je wel beter eigenlijk. Ja. Het kan toch wel gevaarlijk zijn voor je longen. Niet alles zomaar opsnuiven wat je wil. Nee, nee, dat, dat, ja. Zie je dat vanavond weer eens snuift Ja, dat snap ik allemaal. Lekker, joh. Doe maar even een lijntje. Wel, Goed, wat hebben we hier? Brigitte calls my baby. is een band, ja. Dat klopt, is een band, ja. hebben een single uit, die heet uh, I danced with another in my dream. But I feel the need to hide Where I slipped off to last night If I left this bed I swear it was only in De band Bridges, uh, Called Me Baby, zijn er een nieuwe plaat uit. En ze komen uit... Uh, ja, ze zijn opgericht in 2022, nog niet zo lang. Dus Chicago, Ellen North. En ze hebben nu momenteel een hit. En dat is dit. Ja, onder andere bestaat uit de zanger Wes Levens. En gitarist uh, Jack Fugel. Nou, ik weet niet wat hij drinkt, dat, hè? maar het ligt voor de handen. Te Goed, het loopt tegen de tijd uh, zijn van 9 uh, uur. En vandaag lezen we nog in de krant. En dat kwam natuurlijk... Uh, ze hebben er even in gekeken hoe waren onder andere de... Ja, de verbindingen tussen Engeland en Amerika. Want Trump wilde natuurlijk gebruik maken van een bepaalde havens. Uh, Engelse havens om de aanval op Iran natuurlijk uh, beter te kunnen uitvoeren. En uh, Keir Starmer was daar niet zo blij mee. Die zegt van: nou, dat gaan we niet doen. Daar gaan we niet aan meewerken. Nou, toen uh, um, ja, had hij zoiets. Ja, die Keir Starmer is niet een Winston Churchill. Dat is wel duidelijk. Zegt hij dat? Trump was nog wel gek van het beeld van Winston Churchill. Hij was een sterke man. Maar die keer Starmer vind ik helemaal niks. Gehad. Ja, maar dat vindt hij ook van, uh, van Spanje natuurlijk nu. Want die, uh, ja, ja. die wil ook geen... Uh... Ja, precies. Daar gaan ze meteen al alle, alle contacten mee uh, aan zijn verbreken. En in de krant kijken ze even terug wat de verbindingen vroeger allemaal waren. De beste verbinding was natuurlijk tussen Ronald Reagan en Margaret Thatcher. Die hebben het dus sowieso de financiële markt opengegooid. gegooid. een product. Probeer het maar te verkopen. Kijk of het lukt. Kijk, en wat voor woekerrente, ah, dat weet ik allemaal niet. Dat zijn details. Maakt me allemaal niet uit. Precies maar wat. En verder was er ook nog uh, mooi contract, uh, contact met. Uh, Millian. Dat is een uh, Engelse man. Met uh, Jackie. En Jackie was natuurlijk Jackie Kennedy. Weet je wel van de Kennedy's? Die had ook mooi contact. Mooi waar, naam, Mac Millian, ja. ja. Ik zeg mij verder niet zo wel, maar het was een uh, Engelse meneer. Uh, was toen waarschijnlijk de, uh, de premier in Engeland. En uh, verder was ja. De, de contact na de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk hartstikke goed. Dat komt natuurlijk omdat uiteindelijk. Churchill zag het niet zitten om. Uh, nee, uh, Churchill wel, maar. Um, uh, dingen zag het niet zitten. De Amerikaanse president, wie was het toen? Wilson was dat toen aan de macht. Die zag het niet zitten. Nee. Roosevelt zag het niet zitten om, zeg maar, mee te doen met de oorlog. En uiteindelijk wordt Pearl Harbor gebombardeerd natuurlijk. En toen dacht hij van, nou, ah, nu gaan we even hard optreden. Toen deed hij wel mee. En toen kreeg hij heel goed contact tussen Winston, Winston Churchill en Franklin Roosevelt. Dus daar was het wel goed. Maar momenteel is Trump een beetje alleen komen te staan. Hij is nog wel eens uitgenodigd door King Charles. En daar was een keer Starman natuurlijk ook bij. En toen had hij wel gezegd: van... Ja, uh, ja we hebben niet de, de chemie samen, maar we, we zitten wel in het in goede liedje. We zijn wel allemaal de goede noten, maar we zingen nog niet gelijk. Zoiets had oh, hij gezegd. Dat is wel weer mooi geformeerd. En dat van Trump, hè? Die ja, zoiets, ja. Dat is volgens mij een poëtis. ja Dat is volgens mij door een uh, ja, ja. mediapersoon verteld. Ja, zoiets. We moeten samen een mooi akkoord zingen. Ja, dat Mooi bedacht. Het is bijna Pasen en uh, er wordt nu wel opgezegd van je moet uh, opletten. Want er is een snoepwinkelketen Jamin en die waarschuwt klanten om de Pasen-eitjes in de variant Dubai Melk terug te brengen naar de winkel. Want er zouden uh, kleine deeltjes hard plastic in zitten en uh, dat instikken ervan kan uh, gevaar opleveren voor, voor je gebit, voor je mond, je keel en ook het maag-darmkanaal. Oh. Dus kleine stukjes ver, verlaten uh, va vaak onopgemerkt het lichaam. Maar bij grotere en stuk is echt oplettenheid geboden. Het is niet giftig, maar uh, je, je wil niet dat je darmen stuk gaan. Want als jouw darmen stuk gaan en, die, en het vocht van je darmen komt in je buikholte... Uh, buikholte dan uh, dat is dat echt levensgevaarlijk. Okay, dan dus... gaan de organen afsterven of wat dan ook. Uh, ja, die kleine stukjes plastic dat is helemaal niet erg. Dat kan je gewoon doorslikken en dat poep je gewoon weer uit. Helemaal niet erg. Prima, gewoon lekker paasheefje blijven maken. Gewoon... kunnen grote stukjes dus... Doe ja. geen dan. Ik heb ze nog niet gekocht, moet ik zeggen. Nee, ik ben maar ook het is even, gewoon uh, over, drie, over vier weken spaas, hè? Ja, ik ben ook even van de chocolade af. Misschien sta ik met paas dat ik helemaal weer aanga. Maar ja, er zit gewoon geen rem op, hè. Dan heb je, zeg, nu komt zo'n hele grote chocoladereep. Echt wel van een, een halve meter wordt binnengesleept. En moet ik helpen tillen? Weet je wel, ik woon natuurlijk één hoog. Dus moet alles naar boven geslepen worden. Dan haal ik die reep eruit. Wie heeft dit gekocht? En dan zegt. nou, dan help ik dus fanatiek mee om dat ding op te maken. Ik denk, ja, dat moet toch gedaan worden. Dus ik ben echt wel dan werk ik weer hard aan. Helemaal op naar twee dagen. Volgende dag weer een nieuwe. Ligt er een nieuwe dan moet je weer door eten. Jezus. Ja. Dan blijf je er aan de gang. Het is toch niet eerlijk, dit? Ja. ja, wij hadden ook een wethouder die zegt, oh, ja, ik wil afvallen. Ja. Maar ja, dan kom ik uh, vrijdag, dan kijk ik in die kast En er liggen al zoveel lekkers, zegt hij. Dat moet leeg. Ja, dus uh, ik ja. Ben, sta nu op het punt om gewoon chocola weg te gooien. Dat deed ik vroeger namelijk ook altijd. Om er van af te komen en dan gewoon eraan ruiken. Weggooien. Weg met die chocola. Goed, op dat nieuws voor negen uur. We spreken jou in tweede gedeelte. En dan hebben we heel veel geschiedenis. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.